is <laughs> Hey, this is Fisher. Hi, this is David Kempi. Yeah. We are Swedish House Mafia. Hey guys, this is Tom Dollar. Oh, oh, oh, oh, oh. The biggest DJ's in the mix. 538 Dance Department. This is the Dance Department Hot Mix. Ken je deze track nog? Het was de track waarmee de Braziliaan Unfaced vorig jaar de nummer 1 hit scoorde op B-Port. En ook bij ons de worldwide Warning kreeg. En dat allemaal met deze oude klassieker uit Brazilië uit 1973 die hij keihard naar het nu heeft getrokken. Deze Braziliaan schaart zich inmiddels moeiteloos in het rijtje Braziliaanse DJ's met wereldwijde impact. Denk dan bijvoorbeeld aan Vintage Culture, Mochak en natuurlijk Alok. En dat succes zet hij door. Een nieuwe single, de opvolger. En deze, deze voel je. Tijd om hem het podium te geven dat hij verdient. Nu, in de Dance Department Hotmix. Een feest. Dance Department op 538. Ik ben Armin van Buren. Dit is onze zaterdagavond traditie. Om 11 uur een exclusieve hotmix. En vanavond is dat de Braziliaan Unfaced. Hij werd wereldwijd bekend door zijn track Ajira, die hij vorig jaar uitbracht. En het is januari, dus we kunnen altijd wel wat Braziliaanse warmte gebruiken. Tijd voor onze hotmix Unfaced. in En voel je de Braziliaanse warmte door je speakers binnenkomen? Ik ben Armin van Buren en je luistert naar de exclusieve hot mix Gemaakt door Unfaced. Afgelopen week heeft hij nieuwe muziek uitgebracht. En dat viert hij vanavond bij ons. Laat vooral even wat van je horen via de gratis 538 app. Of Instagram, at Dance Department Official. Ben heel benieuwd naar jouw weekendplannen. Verder met Unfaced in de Hotmix. is de exclusieve hotmix gemaakt door de Braziliaan Unfaced in het 538 Dance Department. En er komen een hele hoop positieve reacties binnen. Arnold stuurt bijvoorbeeld. Ik wilde eigenlijk niet de stad in vanavond. Maar door deze mix krijg ik knaldrang. Heerlijk, Armin. Ik geef de complimenten door aan Unfaced. En Jessica zegt de hele avond bij ons het huis verbouwd. Er komt maandag een nieuwe keuken in. Nu even bijkomen. Maar wij komen Lucky met deze mix. Nou, heerlijk, Sterkte Jessica. Snel verder dansen met de hotmix van Unface. In Dance Department op 538. Ja, Luister naar Dance Department op 538. Wat een heerlijke mix. Het afgelopen uur hoorde je Unfaced in de hotmix. Elke zaterdagavond proberen we weer de allerbeste DJ's voor je te regelen in de hotmix. En het mooie is, je kan alle hotmixen en elke show elke week helemaal terugluisteren via 538.nl of via mijn Mixcloud. Dat was hem weer voor deze week. Voordat ik een stokje overgeef aan Tiesto moet er één ding van het hart. Dank aan het hele Dance Department team. Jochem Hameling, Rens Gooseling, Jordi Warners, Kees van Zwan, Quincy Truno en Liesbeth Strobbe. Ik ben er volgende week weer. Heel veel plezier straks met Tiësto.